Jobboot met het NOS-journaal. Huisartsen zijn nog niet snel genoeg bereikbaar, vindt de Consumentenbond. 66 van de huisartsen neemt binnen de norm van twee minuten de telefoon op. Dat resultaat is wel beter dan in 2010, toen haalde maar 58 de norm. Als patiënten te lang moeten wachten, gaan ze onnodig het ziekenhuis of andere spoedlijnen bellen, zegt de Consumentenbond. Het onderzoek ging over de normale bereikbaarheid van de huisartsen, niet over het spoednummer van de praktijk. Jongeren zijn zich onvoldoende bewust van de risico's van te hard geluid als ze uitgaan. Er moet betere voorlichting komen en gemeenten moeten strenger optreden tegen uitgaansgelegenheden waar de muziek te hard staat. Dat zegt Tweede Kamerlid Wolbers van de PvdA. Ze vindt dat uitgaansgelegenheden die de muziek te hard zetten eerder boetes moeten krijgen. Gemeentes moeten desnoods vergunningen intrekken. Uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam blijkt dat één op de vier jongeren kampt met blijvende gehoorproblemen. Grote boosdoener is harde muziek via de koptelefoon of tijdens het uitgaan. De Nationale Hoorstichting noemt het een structureel en omvangrijk gezondheidsprobleem. Vrachtwagenfabrikant DAF gaat de productie verhogen. Nu worden er 140 trucks per dag geproduceerd. Vanaf juni zijn dat de 174 er zijn 400 extra medewerkers nodig voor de fabrieken in Eindhoven en in Westerlo in België. Bedrijven bestellen meer trucks, zegt DAF, vanwege de aantrekkende economie. Prinses Ariane is vandaag jarig. De jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima is acht geworden. De RVD heeft niks bekendgemaakt over hoe de verjaardag van de prinses wordt gevierd. Willem-Alexander en Maxima hebben vandaag geen publieke verplichtingen op de agenda staan. En dan het weer. De mist die lost langzamerhand op. En verder is er vandaag geregeld zon met hoge sluierwolken. Het wordt 18 tot plaatselijk 21 graden. Op de Wadden wordt het ongeveer 15 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximumtemperaturen van 14 graden. Dit was DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 draagrichting richting Amsterdam... staat voor Hoofddorp 5 kilometer file na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen voor Bad Oevedorp, 6 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk. A13, daarna richting Rotterdam tussen Delft en Knoop Kleinpolderplein, 8. Op de A20, Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk, 7 kilometer na een aanrijding. Op de N44, daarna richting Wassenaar, voor Wassenaar, 4 kilometer. Tot zover de verkeer. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja!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 To sing it out loud. So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 to be.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 Panic, mais ne t'inquiète pas, je remoue. mon amour. Moi, ma tu es très belle. Un, un, un, un. Je suis né Oh! Je parle un petit peu français. Un excité. Ik zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duits, Axelia en Anouk. Oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: Je suis Nederlander. Oh, je parlais een petit peu français. zei." Addicted to you. To leave, will you hold my Two years since he left me. Good to.